Goedemiddag. Topvrouw Murdochs mediabedrijf stapt op om afluisterschandaal. Buitenlandse investeringen terug op niveau van voor de crisis, zegt het adviesbureau. En actie Greenpeace bij hoofdkantoor Nike. Vandaag zon en stapelwolken en toch nog een enkel buitje. Het wordt 19 graden in de kustgebieden tot 22 graden in het binnenland. Morgen eerst zonnige periode, maar in de loop van de dag neemt de bewolking steeds verder toe. En er wordt de kans op buien groter. Er staat vrij veel wind morgen. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Rebecca Brooks, de oud-hoofdredacteur van News of the World en directeur van News International. Ze heeft haar ontslag ingediend Door dat afluisterschandaal bij de krant News of the World was haar positie onhoudbaar geworden. En Brooks zelf houdt vol dat ze nooit geweten heeft van die afluisterpraktijk. En toch is ze weg. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Wat is de verklaring die Brooks heeft afgegeven?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 Het aantal buitenlandse bedrijven dat in Nederland investeert... is weer op het niveau van voor de economische crisis. Volgens het bureau Ernst Young waren er vorig jaar 115 nieuwe buitenlandse investeringen in Nederland. En dat is een toename van 6 Op de Europese ranglijst is Nederland wel gezakt, van de zevende naar de achtste plaats. Net als in 2009 investeerden buitenlandse bedrijven vorig jaar het meest in Groot-Brittannië. En buitenlanders noemen als sterke punten van Nederland... het stabiele sociale klimaat en de infrastructuur. Maar volgens Ernst Young vinden buitenlandse partijen de loonkosten... en de inflexibele arbeidsmarkt hier juist minder aantrekkelijk. De schoorsteen aan de Keileweg in Rotterdam... die gisteren door de harde wind knakte. Die schoorsteen is naar verwachting vanmiddag helemaal ontakeld. Slopers zijn sinds vanochtend bezig met het in mootjes zagen van de stalen pijp. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Dit is het bovenste stuk. bovenste vijf meter van de schoorsteen ligt plat op de grond, is naar beneden getakeld. En zo worden alle stukken uit elkaar gezaagd en naar beneden getakeld. met de schaal met de Wat zagen, dat gebeurt met een snijbrander vanuit een bakje dat hangt aan een hoge hijskraan. Ja, het gaat lekker, het is heerlijk weer. En we genieten van het uitzicht. Dat, uh, dat is hartstikke mooi. Met U heeft dit. geen last van hoogtevrees? Nee, nee, gelukkig niet. Anders stap je er niet in. hoor. Nee. Valt het nou mee of valt het tegen? Ja, het valt mee. Qua gewichten valt het mee. Ja. Het slopen, het branden van dat schoorsteen valt tegen omdat hij verroest is. En dat, dat brandt gewoon slecht. Waarom moet het allemaal nou zo voorzichtig en zo langzaam? Je kan dat ding gewoon omtrekken. Nou, ja, dat kan wel. Dat is wel heel spe spectaculair. Maar dat, uh, ja, dan maak je zoveel schade. Ik denk niet dat uh, mensen daar blij van worden. Ja. Hoe laat denkt u klaar te zijn? Uh, ik schat vanmiddag om een uur of vier dat hij helemaal mee is. En het gebeurt al ver weg op een afgelegen industrieterrein. Het is geen spectaculaire sloopactie, maar een precisieoperatie. Maar toch zijn daar de onvermijdelijke mannen op de fiets... die van achter het hek staan te kijken. Wat een getut dit, hè? Wat een getut. Ja, dat is zeker. Ja. Ja, het is niet echt spectaculair, dit, hè? Nee. Ja, ik heb zelf in die kranenbouw gezeten. Dus ik eh, weet eigenlijk wel een beetje wat aan de hand is. Ging het vroeger ook zo? Vroeger? Nee, dat ging wel anders. Gooi je ze me gewoon om? <laughs> ja, dan geef je een duitje en dan hij hij anders boven. De man en de vrouw die vastzitten voor de mishandeling van een peuter in Friesland... die worden verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De moeder van het driejarige jongetje en haar vriend ze werden opgepakt... nadat de peuter bewusteloos was gevonden in een huis in Bolzwart. Het jongetje ligt nog steeds in het ziekenhuis... en zijn toestand is volgens het Openbaar Ministerie ernstig maar stabiel. En het OM wil verder niks zeggen over wat er zich in dat huis in Bolzwart heeft afgespeeld. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Milieuorganisatie Greenpeace voert actie bij het hoofdkantoor van Nike in Hilversum. Actievoerders hebben vanmorgen een groot t-shirt aan de voorgevel gehangen... waar groene vloeistof uit druppelt. En dat komt zo, de t-shirts van Nike, die worden, uh, Nike worden gemaakt in China... en volgens Greenpeace lozen de producenten daar giftige stoffen in het oppervlaktewater. Nike zegt dat het een milieuvriendelijk bedrijf is... en Greenpeace daagt Nike uit om eens wat aan die lozingen te doen. Het bedrijf heeft aan de oproep gehoor gegeven... en gaat vanavond met Greenpeace om de tafel. Eerder deze week werd door Greenpeace ook al actie gevoerd... bij Adidas in Duitsland. Er lijkt heel voorzichtig schot te zitten... in het onderzoek naar de daders van de aanslagen in Mumbai in India... eergisteren. Bij drie explosies in die stad kwamen 18 mensen om het leven... en tot nu toe was totaal onduidelijk wie daarachter zat. Maar, correspondent Lucas Waagmeester in Mumbai... ze zijn wat te weten gekomen. Ja, dat, nou ja, dat er voor het eerst serieus in ieder geval uh, wordt er gekeken naar een, een terreurgroep uh, van hier uit India. De Indiase Mujahideen. Uh, weinig houvast nog hoor in die richting, maar uh, de naam van die verboden moslim-extremistische organisatie uit India uh, wordt wel hardop genoemd inmiddels. Het eerste resultaat van het onderzoek is dat er uh, ammoniumnitraat, zeg maar, kunstmest, uh, gemengd met benzine is gebruikt als explosief. En die bommen zijn gevuld met kogellagers en vervolgens met mobiele telefoons ontstoken. Zelfgemaakte, geïmproviseerde bommen dus. Die volgens de inlichtingendienst erg lijken op de bommen die eerder gebruikt zijn bij aanslagen... die door die Indiaanse Mujahideen zijn opgeëist. Veel meer aanwijzingen zijn er ook nog niet. Maar ja, belangrijk vooral natuurlijk, de vinger gaat in de richting van een interne Indiaanse terreurgroep. En geen Pakistanen dus, die vooralsnog de voornaamste verdachte waren. Ja, dat was gelijk alweer de, de beschuldiging die op de achtergrond meespeelde. Was waarschijnlijk wel Pakistanen. Is daarmee ook de vrees weg dat die aanslagen weer een grote klap zouden betekenen... voor die relatie tussen India en Pakistan? Ja, gek genoeg zou je zeggen wel een beetje. Of dat nou met dat onderzoek samenhangt of niet. Het is interessant genoeg dat de Indiaanse, Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken... vanochtend in een interview met een van de grote kranten hier zegt... dat de geplande gesprekken met Pakistan hè, eind deze maand... ...als het aan haar ligt, gewoon doorgaan. Voor het eerst sinds de aanslagen van 2008 is er weer contact op het, op het hoogste niveau... ...tussen de twee aardrivalen en minister uh, Rao zegt vanochtend... ...we moeten ophouden met dat kinderachtige gedrag ten opzichte van Pakistan. En dat is echt een nieuwe houding hoor. Uh, Zo'n aanslag niet meer gebruiken voor nieuwe retoriek tegen de Pakistanen... ...maar juist uh, toenadering zoeken. Hè. Ik, ik denk ook wel dat de Indiaanse regering zich realiseert dat de ware vijanden in Islamabad het uh, leger, uh, inlichtingendiensten van Pakistan, die altijd worden genoemd... Uh, dat ze medeplichtig zouden zijn geweest aan die aanslagen toen, in 2008... dat die elementen binnen de Pakistanse overheid er alleen maar bij uh, gebaat zijn... als de relaties nu weer bevriezen. Dus de Indiërs in een nieuwe houding, twee dagen na de aanslagen in Mumbai... openarmen richting Pakistan. Ja, want het waren misschien Indiërs die die aanslagen hebben gepleegd. Ze zoeken natuurlijk verder. Lucas Waagmeester, dankjewel. Nieuws uit eigen land: Pvv'er Harm Beertema stopt als Statenlid in Zuid-Holland. Beertema, die in maart in de provinciale Staten werd gekozen, die zegt dat hij zijn functie niet meer kan combineren met het Tweede Kamerlidmaatschap in de Kamerfractie van de Pvv is Beertema woordvoerder onderwijs. Vorige week maakte PVV-Kamerlid Van Vliet al om soortgelijke redenen... zijn vertrek uit de Staten van Limburg bekend. En eerder stopten al verschillende PVV'ers als gemeenteraadslid... omdat ze de combinatie met het Kamerlidmaatschap te zwaar vonden. In de Amerikaanse staat Minnesota gaan de overheidsdiensten na twee weken weer open. De democratische gouverneur is het na moeizame onderhandelingen met de Republikeinen eens geworden over een aanpak van het begrotingstekort. En omdat overeenstemming lang uitbleef, werden overheidsdiensten en parken gesloten. En de meeste van de 32.000 ambtenaren zaten noodgedwongen thuis. Die sluiting kostte de overheid nog eens miljoenen dollars. De democraten in Minnesota hebben nu ingestemd met grote bezuinigingen... en hun eis voor belastingverhoging hebben ze laten vallen. En diezelfde problemen doen zich voor op landelijk niveau in Washington. Ook daar dreigt een sluiting van de overheidsdiensten... als er geen akkoord wordt bereikt tussen democraten en republikeinen... over de staatsschuld. De Marichose heeft drie mensen opgepakt... die betrokken zouden zijn bij de smokkel van cocaïne... via tropische vissen...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 En in dit geval uh, spreken we dan over 97 liter pure cocaïne. Die plastic zakken kwamen uit Colombia en de cocaïne had een straatwaarde van 9 miljoen euro. Sport. De Nederlandse golfers beleven een belangrijke dag op de British Open. De golfers Joost Luiten en Floris de Vries... die proberen het finale weekend te halen van het derde major van dit jaar. En verslaggever Stefan Verheij volgt die pogingen. Stefan, hoe ziet het eruit voor, voor Luiten? Ja, het ziet er behoorlijk goed uit. Gisteren was niet de dag waarvan hij gedroomd had. Hij had een rondje van 73 slagen in de eerste ronde. Dat is drie boven het baan gemiddeld. En daarmee was hij 91ste. Maar vanochtend, iets na half acht, is hij begonnen aan zijn tweede ronde. En het ging uitstekend. Hij is bijna klaar met die tweede ronde. En hij is geklommen. Hij staat nu gedeeld 48ste. En uh, ja, min 2 voor de dag. Dat is plus 1 voor het kampioenschap. Dat, dat, dat is gewoon uh, goed. Al uh, is het verschil met uh, de mensen die dit finale weekend gaan halen nog wel klein. hoor. Want de beste 70 mogen naar het finale weekend. En hij staat nu dus voorlopig 48ste. 48. Dus okay. goed, goed, goed op weg is die zeker. En, en hoe zit het met Floris de Vries? Ja, die had een uh, betere eerste dag. Die stond 36ste na de eerste dag. Maar nu staat hij plis, precies gelijk met uh, Luiten. Die is vandaag dus iets minder begonnen. Is pas een half uurtje bezig. Heeft twee holes gespeeld. Luiten is al op hol 14 van de 18. Uh, de Vries heeft het... Ja, hij ja, heeft net een slagje laten liggen en is uh, naar de 48ste plek. Dus voor hem uh, geldt eigenlijk hetzelfde als Luiten. Als ze dit vasthouden, dan is het prima. Maar je mag geen foutje meer maken in ieder geval. Er zijn nog kansen voor het finale weekend op de British Open. Dat was uh, Stefan Verhey. Dank je wel. En het is onzeker of Judoka Guillaume Elmond... eind vorige maand kan meedoen aan de wereldkampioenschappen in Parijs. Elmond liep een hamstringblessure op bij de trainingstage in Spanje. En nu kan hij zich niet op de ideale manier voorbereiden op de WK. En over een maand wordt beoordeeld of zijn hamstring genoeg hersteld is voor deelname. Het is 13 over 12. We gaan naar Erwin de Hart van de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb zes filemeldingen. Totale lengte 20 kilometer... Allereerst is dat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken Er staat 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Ook een file op de A2 Den Bosch-Maastricht... bij knooppunt De Hocht, 2 kilometer. En dan 4 kilometer op de A15 Golkum richting Nijmegen... tussen knooppunt Del en Geldermansen. Op de A27 Golkum naar Breda... tussen Breda en knooppunt sint annebos 2 kilometer lang... A28 utrecht amersfoort voor Afrit Den Dolder 3 kilometer. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oost tussen Hetere en Knopend Ewijk een file van 2 kilometer. Dankjewel, Erwin. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Rebecca Brooks, een van de hoofdrolspelers in het Britse afluisterschandaal, legt haar topfunctie bij het concern van Rupert Murdoch neer. Buitenlandse investeringen in Nederland zijn weer terug op het niveau van voor de economische crisis. Dat zegt adviesbureau Ernst Young. En Greenpeace voert actie bij het hoofdkantoor van Nike. De actiegroep zegt dat Chinese producten van Nike... t-shirts giftige stoffen in het oppervlakte water, lozen. De producenten dus, hè? niet die dingen zelf. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Doei. Tabé. Tot ziens. Hi, eh. Nederland Doe. neemt in tempo afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.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 De Nederlander Jan Willem was een van de 21 slachtoffers. Precies een jaar na dato doen zijn ouders voor het eerst hun verhaal. Kijk dus Altijd Wat rond 9 uur bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Die-Hard-wielenjournalisten ergeren zich in de tour wel eens aan de freewheelers, die steeds meer deel uit gaan maken van de caravan. Daar horen we zo meteen over. In het Mediaforum, Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk en Mark Vist, die is van de NVA, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat onder meer over een reportage in 1 vandaag, gisteravond. Dat programma heeft een tijdje terug de voicemails van bewindspersonen afgeluisterd en liet daar nieuwe stukjes van horen. Zo konden we horen hoe Jan Kees de Jager de voicemail van Henk Bleker insprak. U heeft. 16 Nieuwe berichten. Hé hey, uh, Henk met uh, Jan Kees. Um, ik heb net gesproken met uh, Uri en uh, ik uh, dacht ik zal jou ook nog eventjes uh, op de hoogte brengen. En wie wordt het nieuwskenner van week 28? De te kloppen scoren in de Nationale Nieuwsquiz is nog altijd 78. De kandidaat van vandaag komt uit Arnhem en heet Oscar van de Nol. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Kabelbedrijf Ziggo meldt in het kwartaalbericht... een aanhoudende groei bij de digitale televisie. En na al het gedoe van de afgelopen dagen rondom Ziggo... hebben we eindelijk dan Erik van Doeselaar aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Woordvoerder van Ziggo, u was natuurlijk druk bezig... al die digitale abonnementen te verkopen. Dat snap ik ook wel. Hoe goed gaat het met de digitale televisie? Dus op dit moment uh, twee derde van onze klanten die kijkt televisie uh, digitaal. We hebben drie miljoen huishoudens in Nederland, dat is ongeveer de helft van Nederland, is dus klant bij ons. En daarvan kijkt dus uh, twee derde, dat is in dit geval twee miljoen huishoudens, kijkt digitaal. Ja, en jullie halen steeds meer zenders uit het analoge pakket. Dat, dat loopt daar parallel aan, daar is een hoop commotie over. Uh, dwingen jullie mensen nu ook om op deze manier over te stappen naar digitale tv? Nee, absoluut niet. Er is nog een pakket, in dit geval bij ons, van 25 zenders die te zien zijn. Uh, wij hoeven er volgens de wet maar 15 door te geven. Uh, we doen het dus 25. En daar zitten, zeg maar, alle populaire zenders zitten daar wel bij. Dus mensen die, die, die niet over willen naar digitaal, die kunnen nog prima kijken naar analoog. Hoe lang kan dat eigenlijk nog? Ja, wij hebben daar zo uh, geen, geen uh, uitspraak over gedaan en doen het dat nog niet wanneer het precies zal zijn. Het gaat een keer gebeuren, dat is zeker. Dat zijn gewoon ontwikkelingen in de wereld. Maar wij hebben in ieder geval gezegd, de komende twee, drie jaar gaan we er nog niet toe over om analoog helemaal van, uh, van de kabel te halen. Nou zei ik al, er is een hoop commotie over. Uh, wij krijgen zelfs op onze redactie mensen die bellen... Uh, en, en, en hun woede koelen, zeg maar, terwijl we er apart ja, nog deel aan hebben. Uh, u krijgt die te telefoontjes ongetwijfeld ook. Uh, mensen zijn boos over de verschraling van het aanbod. U zegt, uh, 25 senders doen we, maar dat waren er veel meer natuurlijk. Ja, dat waren er 30. Uh, dat betekent uh, dat, zeg maar, de, de, de gemiddelde kijker die analoog kijkt... en dat zijn met name oudere mensen... Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. 90% van die mensen die kijkt eigenlijk alleen maar naar 10 zenders. En dat zijn de Nederlandse publieke en commerciële ontroepen. En dat kunnen ze natuurlijk nog prima blijven kijken. Dus geen enkel probleem. Nee. Laten we even luisteren naar uh, Pablo Meegdes. Die is van kabelraden.nl. Die hadden we van de week even aan de telefoon. En uh, die zei erover uh, dat uh, Ziggo uh, het advies van de programmaraden negeert. Even luisteren. Programmeraad Limburg, die grenst helemaal aan Duitsland. Die kiest ervoor om een aantal Duitse zenders door te geven. En uh, als je een beetje weet hoe, waar, waar de Limburgers op georiënteerd zijn... Ja, dan is dat toch op Duitsland. En daar verdwijnen CDF en WDR. In een internationale stad als Den Haag... verdwijnt BBC2 en BBC World Service. Ja. Ja, in principe moeten ze gewoon de adviezen van programmeraden opvolgen. Is dat laatste waar eigenlijk? We moeten in principe de adviezen opvolgen, dat klopt. Dat is wettelijk zo geregeld. Alleen wij hebben in sommige gevallen, bij sommige programma's bij bepaalde adviezen, hebben we daarvan afgeweken omdat wij zeiden dat ze niet voldeden aan de vereisten die in de mediawet staat en staan en de... ...jurisprendentie die daarop gevolgd is. Maar wie veel deden daar niet aan? De, de programmaraden? De programmaraden. Aha. Ja, de adviezen van de programma, van bepaalde programmaraden. Okay. Dus het is een kwestie tussen een, een programmaraad... ...die is ooit ingesteld door de overheid in de jaren 80 en 90... ...toen er nog een heel schraal aanbod was van televisie. Je kunt me misschien wel herinneren, misschien acht of negen programma's... ...die je überhaupt kon zien. Dat was een heel andere tijd. Tegenwoordig zitten we volop in de concurrentie. Je kan televisie krijgen op welke manier je dan ook wil... Dus ja, die programmarade, dat wordt ook langzaam afgebouwd. De subsidie daarvoor van de overheid. En ja, die hebben nu, hebben ze dan af en toe een conflict nog met ons... omdat ze een advies hebben gegeven. Waar wij dan op basis van wat wij denken juiste hmm. de argumenten... Nou, sterker nog, ze zijn naar het, na het, na het commissariaat voor de media gestapt. Hè? Dus u ziet die, ja. uh, die, die zaken met, uh, met vertrouwen tegemoet, begrijp ik. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Kijk, zo'n commissariaat voor de media is gewoon een volgende stap in het hele proces. Dus er uh, is niks vreemds aan eigenlijk. Nee, goed. Um, en, en aan die boze telefoontjes, die staat u gewoon netjes te woord. Ja, en er zijn trouwens opvallend weinig uh, telefoontjes bij ons. Okay. Echt heel erg opvallend weinig. Dan bellen ze uh, allemaal naar ons. We, we hebben het ook gehoord van programmaraden die dat gezegd hebben. Er is heel weinig uh, reacties gekomen. Uh, van de andere kant horen we ook weer, met name uit de media... dat, dat er dan blijkbaar wel nog wat commotie over is. Ja. Goed, nou het, het komt allemaal goed als ik u zo hoor. Dank voor uh, de toelichting. Erik van Duselaar, woordvoerder van Ziggo was dat. De Telegraaf meldt vandaag dat tv-producent Global Star Media... balanceert op de rand van de afgrond. Global Star is maker van onder meer Bananensplit, Ik Mis Nederland... de Biba-boerderij en ook van de concertregistraties van bijvoorbeeld de Toppers. De financiële situatie van het bedrijf kwam aan het licht... nadat was gebleken dat een concertregistratie van die toppers... dat die wordt vastgehouden door een facilitair bedrijf. Die firma houdt de banden in onderpand... omdat Globalstar een betalingsachterstand heeft. Het productiehuis verklaarde gisteren dat er naar een oplossing wordt gezocht. Wat dit voor de toekomst van de programma's betekent is nog onduidelijk. In Frankrijk zijn 18 miljoen downloaders opgespoord... die bestanden op hun computer ook deelden met anderen via torrents. Want deze file-sharers hebben een half miljoen waarschuwing gekregen... Volgens een nieuwe wet in Frankrijk kunnen internetters die na drie waarschuwingen toch nog doorgaan met downloaden... door de rechter worden afgesloten van het internet en ook een fikse geldboete tegemoet zien. Tien mensen hebben tot nu toe al een derde waarschuwing te pakken, dus het wacht is nu op de eerste rechtszaak. Nederlanders moeten dood in Iran, althans in een videogame die deze week in Iran is verschenen. Ja, de game die twee jaar kostte om te ontwikkelen... gaat over de strijd tegen de Nederlandse bezetting van het Kargeiland eiland in de 18e eeuw. Volksheld Mirmanna, ook de titel van de game, wist het eiland te heroveren. Inmiddels is het eiland cruciaal geworden voor de handel in olie... en om dit te vieren is deze game op de markt gebracht. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. In Heerlen geldt sinds gisteren een blowverbod. verbod Voorlopig worden er geen boetes uitgedeeld. Maar de trend van de laatste tijd is toch dat er weer harder wordt opgetreden tegen softdrugs. Dat deed ons denken aan een fragment van Van Kooten en Bie, 1985, waarin Koos Koets terugverlangt naar de tijd dat er flink tegen blowen werd opgetreden. Want toen was het tenminste nog bijzonder als je iets in huis had. Nog ging je bellen, jongens, uh, Koos, heb wat. En dan kwam je bij elkaar, weet je wel.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 Ik bedoel, het is nou helemaal niet meer zo dat ze komen van, uh, Koos, heb je wat? Je ziet nooit meer iemand, want ze halen het gewoon zelf in al uh, die koffieshoppies. Dus, uh, nou, vind ik jammer. We hebben daarvoor gevochten, maar het is nou weer uh, de andere kant doorgeschoten. En uh, nou wordt het uh, de jongelui wel, uh, wel heel erg uh, makkelijk gemaakt. Dus uh, hoe, hoe spannend en lekker het kan zijn, dat weten ze eigenlijk niet meer. En... Uh, nou, zo zie je dat dus eigenlijk uh, elke keer uh, overnieuw de revolutie uh, zijn eigen kinderen oprook. Nou, oh, jammer. <laughs> hij was toch ook van Jemich de Pemig, dat was hij toch, Koos Koets. Uh, uit de uh, uitzending van het Simplistisch Verbond, 1985 alweer. Lunch met Jurgen van den Berg. Goedemiddag moeten de toerrenders wederom een berg van de buitencategorie op... ...namelijk de Obisk, maar eh, niet alleen zij... ...want het hele mediacircus krioelt daarvoor, achter of tussendoor. Eerder in de week vielen er al harde woorden over de massade mediamachine rondom de tour, Onder meer van directeur Prudom. had al wel alles te maken natuurlijk met die ongelukken die er gebeurd zijn. We hebben ook collega's in de caravan, namelijk Jopjan Altena en Lodewijk Hekking... ...die voor het Radio 2-programma het Kranenbarg op geheel eigen wijze deze toer volgen. Lodewijk, goedemiddag. Dag Jurgen. Jullie zijn daar voor het eerst in Frankrijk in de Tour. Um, is het mediacircus inderdaad ja. veel groter dan je van tevoren had verwacht? Ja, het is, het is echt heel groter, het mediacircus. Ik bedoel, er zijn hier al tientallen Nederlandse collega's alleen. Ja, de Fransen, dat zijn er helemaal Ongelooflijk veel. En natuurlijk uit de rest van Europa. Australië, Japan, China. Ja, honderden, misschien wel duizend collega's. Elke start en moeten die allemaal ergens parkeren. Nou, dat is een, ja, die ruimtes die daarvoor nodig zijn, al die auto's die ergens heen moeten... Het is gewoon echt heel erg groot. Ja. Nou zijn jullie uh, nieuw in de toer en ook niet specifiek wielerjournalisten. Hoe kijken die oude rotten die al, al misschien twintig tours uh, achter hun naam hebben staan tegen jullie aan? Ja, een beetje meewarig. Uh, sommige Nederlandse collega's vinden het allemaal wel grappig. Anderen vinden het een beetje raar. En het is eigenlijk allemaal wel goed zolang we ze niet te veel in de wielen lopen. Kijk, uh, als de renners over de finish komen dan is het voor hun en zeker voor de NOS, want die mogen altijd eerst... en daar moet je niet proberen tussen te komen. Dat hebben we in het begin een keertje gedaan per ongeluk. Dan heb je wel ruzie, dan moet je dan wel even uitpraten. Maar als wij die andere vragen een beetje op onze eigen momenten stellen... dan is er geen probleem. En Dan zijn het natuurlijk gewoon aardige collega's, maar... Ja, je moet er wel een beetje mee opletten. Zeker als nieuwkomer, want velen lopen hier natuurlijk al jaren rond en die weten allemaal wel hoe het zit. Ja. Dan moet je niet uh, erbij de beide hand binnenkomen. Jullie hebben je eigen camper mee, een, een forse camper mag ik wel zeggen. Is dat ook een, een typische beginnersfout? Want je moet op allerlei hele kleine plekjes staan, geloof ik, hè, bij zo'n finishplaats. Ja, nou ja, ja precies. Nou ja, ja, een beginnersfout niet. Maar gisteren toen uh, Luc Ardidel. op, nou, nou, toen hebben we wel een paar keer uh, hebben we hem geknepen, zo gezegd. Want je moet dus alle fietsers ook die berg op gaan omhoog en naar beneden door ja Dan moet je parkeren toen we eenmaal stonden na, na een kwartier manoeuvreren. Centimeter hier, centimeter daar. Dan kan je volgens nergens meer heen tot er drie andere auto's weggaan. Dat geldt overigens voor iedereen. Dus een camper is fijn, want dat is natuurlijk s'avonds. Je komt laat pas die berg af, kan je overal slapen. Maar die smalle straatjes, ook bij het parkeren, soms bij de start. Dat is toch wel echt uh, ja, heel voorzichtig zijn. En uh, ja, heel, vooral voorzichtig zijn en, en echte plekjes uitzoeken. En ja. We proberen geen krasjes te rijden hier en nee, daar. Ik begrijp dat er wel een wat kleine schade is. Uh, dankjewel Loder. Je compaan Joop-Jan ging gisteren langs bij een aantal collega-journalisten uit Nederland... en stelde hen deze vraag. Zijn er te veel journalisten in de Tour? Tussen de finish en het perscentrum, de perszaal waar alle journalisten zitten te werken... we kunnen de finish niet zien liggen omdat er zoveel auto's van pressen, zoals het erop staat, staan geparkeerd... Ontzettend druk is het hier. Uh, Hans Ruggeberg gaat al acht jaar mee voor de Telegraaf als journalist... in het, ja, het circus van de Tour, het mediacircus. Is het drukker geworden? Ja, je merkt wel met nieuwe media inderdaad, uh, internet en alles erbij. En, en je ziet ook steeds meer mensen met een camera lopen... dat het wel drukker is geworden. En zeker bij bergetappes, uh, nou ja, dit weekend natuurlijk uh, zitten we in de Pyreneeën En dat zal je ook in de Alpen uh, meemaken. Ja, het wordt drukker en het duurt ook steeds langer om, om bij de perszaal te komen. Is het ook moeilijker om een mooi verhaal te maken? Ja, absoluut. Het is, het is moeilijker om een origineel verhaal te maken. Omdat uh, ja, de camera's, de microfoons krijgen voorrang op de schrijf, schrijvende pers. En zij doen, de renners doen hun verhaal. En om um, origineel te zijn is het gewoon moeilijk om je eigen verhaal te maken. Omdat renners natuurlijk na tien minuten praten met, met allerlei mensen naar binnen willen. En dan uh, ja, wordt het lastig. Aangekomen bij de finish. Een flinke rit, hè? Ja, maar een prachtige rit. Erik Dijkstra, hier als verslaggever voor RTL 7, bekend als Jack Hals, voor het eerst in de Tour. Dan wordt er gezegd, en dat is ook zo, want je ziet het, er zijn heel veel journalisten. Ja, ja het is, het is druk qua journalisten. En, uh, ja. Ik verbaas me wel iedere keer weer over de enorme hectiek na die finish. Hè. Het is echt. Het, het, jij weet hier ook voor de eerst, geloof ik, of niet? Het is zo heftig dat kun je echt met geen pen. Ik had laatst mijn vriendin alleen. Ik, ik kan je het gewoon niet uitleggen hoe heftig het is na de finish. Iedereen loopt er te duwen en te trekken en bijna te vechten om die quotejes en zo. Maar het is ook wel fantastisch om bij te zijn. Nou, er zijn heel veel krantenjournalisten ook. Ja. Van alle Nederlandse kranten. Alle kranten. En die zeggen ook van ja, wij komen na de tv en na de radio. Dus ja. bijvoorbeeld naar jou. Ja. Dat kan, in sommige gevallen. Dan moet ik wel zeggen dat... Kijk, de NOS zet er natuurlijk al sinds de vroege middeleeuwen uit. En die hebben eerste rechten. Hè? Dus die hebben de eerste rechten om mensen te interviewen na de finish. En uh, pas op, voordat we worden overreden. En uh, wij hebben zeg maar tweede rechten. Dus wij moeten daar weer even op wachten. En dat gaat dan vooral om mensen die truien krijgen en, men, en mensen die hebben gewonnen of zo. Maar de rest van die coureurs, die gaan over de finish. En die gaan gewoon meteen naar de bus toe. En daar kan iedereen, uh, iedereen kan ze daar interviewen. En iedereen heeft daar net zoveel rechten. Dus klagende journalisten, weet je wel, je moet ook een beetje een beetje brutaal zijn en je een beetje uh, attent opstellen. En, en, en wielrenners die zijn heel, heel willing, hoor. Na de finish die willen echt wel wat vertellen. Er wordt hier druk gewerkt in het perscentrum. Er zitten... Nou ja, hoeveel journalisten zou het zijn, Leon? Tussen de 800 en 1000, denk ik. Leon de Kort gaat al 18 jaar mee als wielerjournalist in de Tour. 18 jaar geleden. Hoe ging het toen? Toen ging het een stuk eenvoudiger, moet ik zeggen. Ik, ik herinner me nog de eerste ritser die ik meegemaakt heb. was van Jean-Paul van Poppel. En die reed uit achter de finish. Die werd niet teruggehaald door de organisatoren. Die uh, konden rustig zijn gezicht schoonmaken. Door de, met de verzorger nog wat Vragen of hij wel gewonnen had. En vervolgens uh, de schrijvende pers te woord staan. De radio. En toen kwam de tv. En nu is dat echt omgedraaid. Zijn er te veel journalisten in de Tour... Nee hoor, ik, zei, ik vind niet dat er veel, te veel journalisten zijn. Iedereen kan volgens mij nog steeds wel zijn werk doen. En natuurlijk wordt er wel eens geklaagd uh, door mensen die eventjes uh, een mindere dag hebben. Want ook voor journalisten is drie weken lang... en drie weken lang uh, presteren best wel een bijzonderheid. En dat gaat, dat gaat je niet elke dag even gemakkelijk af. Zijn er te veel journalisten volgens jou? Ja, ik heb er niet veel last van eigenlijk. Ja, maar jij, jij staat wel vooraan, hè? Ja, dat is me heel toevertrouwd. Nee dat, nee, dat valt wel mee. Ja, ja, zijn het, ik, ik, ik heb er niet zo'n last van. Het hoort er ook wel bij, weet je wel. Het, Tour is het allergrootste wielerspectakel ter wereld. In jaren, als er geen WK voetbal is of Olympische Spelen... dan is dit het grootste sportevenement ter wereld. Maar dat moet wel verslagen worden door mensen die ter plekke zijn. En dat zijn wij, dat zijn de journalisten. De laatste spreker was Erik Dijkstra van het programma Tour du Jour... elke avond bij RTL 7 te zien. U hoorde meer in gesprek met jop jan Altena. Zometeen het mediaforum. Dat doen we vandaag met Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy... en Mark Vis, de secretaris van de NV. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. FC Twente heeft in de voorronde van de Champions League Vaslui uit Roemenië geloot. Twente speelt op 26 of 27 juli eerst thuis. En een week later is de return. En Twente zal voor die thuiswedstrijd moeten uitwijken naar een ander stadion. Want in het eigen stadion kan na het ongeluk van vorige week nog niet worden gespeeld. Rebecca Brooks, een van de hoofdrolspelers in het Britse afluisterschandaal... legt haar topfunctie bij het concern van Rupert Murdoch neer. In haar ontslagbrief neemt ze verantwoordelijkheid op zich voor de affaire. James Murdoch, tweede man van het nieuwsimperium van zijn vader... heeft gezegd dat het bedrijf excuses zal aanbieden voor de afluisteraffaire. De man en de vrouw die vastzitten voor de mishandeling van een peuter in Bolzwart... worden verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Dat zegt het OM. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris.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 De regen trekt vanmiddag snel weg, waarna ook in het noorden van het land de zon tevoorschijn komt. De rest van de dag wordt er, op een enkel licht buitje na, geen neerslag meer verwacht. De temperatuur stijgt naar 18 graden in het noordwesten en 22 in het binnenland... bij een overwegend matige westenwind. Vannacht is het droog, naast opklaringen ook wat wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 14 graden aan zee en 11 in het oosten van Nederland. Morgen is het in de ochtend overwegend droog, met hier en daar wat zonneschijn. In de middag meer bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt naar 22 tot 24 graden in het binnenland... en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. In de avond kleurt de lucht donkergrijs... en komt er een flinke bak met water op ons af. De dagen daarna blijft het wisselvallig in Nederland. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Voorthuizen en Knopert Hoevelaken 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. U kunt ook beter omrijden via Ede over de A30... Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht, 3 kilometer file voor knopend Kruisdonk. Op de A10, ring Amsterdam-West richting Zaanstad, staat tussen Afrit-Uimuiden en knopend Koenplein een file van 3 kilometer. Op de A15, goorkom richting Nijmegen, door een ongeluk, 4 kilometer file tussen knopend Del en Geldermalsen. En op de A27, goorkom Breda, tussen Breda en knopend Sint-Annabos, een file van 2 kilometer. Dit is radio 1. Lunch het mediaforum. Als gezegd met Jan Heemskerk, dat is de hoofdredacteur van Playboy en Mark Visser, secretaris omroep van de Nederlandse Vereniging van Journalisten de NVJ. Eh, terwijl journalisten van de BBC zijn begonnen aan een 24 uur staking, dat is uit protest tegen het ontslag van collega's bij de BBC World Service, lijkt de bezuiniging hier op de wereldomroep ja, bijna een voldongen feit. Het lijkt geaccepteerd. Bijna, het is een voldongen feit, hoor. Ja, Voldongener ik, maar, maar, kunnen we het niet maken. Maar ik zie weinig actie op. dit Nee, meer. maar sowieso. Ik bedoel, er ligt een bezuiniging van 200 miljoen... Ligt op tafel voor de hele publieke omroep. En ja, het... het, het, het, het enige vorm van protest uh, komt daar niet tegen. Nee. Iedereen accepteert het op een of andere manier. Je bent er vanmorgen geweest bij de Wereldomroep... Ja. Uh, om te praten over een sociaal plan. Ja, dat is wel noodzakelijk daar. Ja, is die, is daar zijn daar al contouren van? Uh, nee, het is het eerste, eerste gesprek wat we hebben gehad. En dan, uh, dan is het even uh, snuffelen, zoals dat mooi heet. En dan ga je kijken van waar, waar ga je het over hebben... wat voor problemen gaan we tegenkomen... En, uh, ja, bij de wereldomroep ligt het wat dat betreft uh, uh, ja, moeilijk en makkelijk. Uh, 80% van de begroting verdwijnt. Dus uh, er moeten nogal wat ma maatregelen getroffen worden. Ja. En bij de BBC lost het op door veel uh, natuurlijk verloop. Ja. Kan dat hier ook? Nou, voor een deel wel. De wereldomroep kent een wat uh, uh, voldoet misschien aan het vooroordeel... wat veel mensen hebben van de publieke omroep. Dat er een grote categorie wat oudere werknemers is... maar er is ook een hele grote categorie jonge werknemers. Wat daar ontbreekt uh, voor een groot gedeelte is, is, is de middencategorie. Um, en um, ja, een deel kun je oplossen via natuurlijk verloop... of omdat mensen weer een andere baan vinden... of omdat ze misschien uh, tegen hun pensioen aan zitten. Maar ja, dat andere baan vinden dat is ook uh, lastig in deze tijd... want uh, de, de, de banen in de omroep liggen niet voor het opscheppen. Ja. Jan Heemskijk, in Groot-Brittannië staken de journalisten van de BBC... om te protesteren tegen het ontslag van de collega's bij de Wereldomroep. Dat, nou, dat, dat is best wel uh, altruïstisch, ook ik bijna zeggen. Ja, netjes voor ons. Dat, dat, uh... dat gebeurt hier eigenlijk niet? Nee, nee, ja, nee, god... Um raar, zou je zeggen. We hebben de, waarom, waarom dat niet... Uh, ik vind sowieso een beetje ja, de wereldomroep... ik kijk er natuurlijk van een afstandje naar als uh, vertegenwoordiger... van mensen die daadwerkelijk geld moeten verdienen... met de producten die ze maken. De, dus ja, sta ik sta hier altijd wat anders in... dan de gemiddelde overheidsdienaar. Maar uh, zielig blijf ik het wel vinden... dat nou uitgerekend die wereldomroep... wat me toch altijd zo'n leuk... leuk een beetje, beetje, beetje stoffig, aardig... Dat is wel een deel van het probleem, Het ligt, ligt ook bij de wereldomroep... dat ze te weinig hebben kunnen duidelijk maken aan een Nederlandse bevolking... hoe belangrijk ze eigenlijk zijn. En ja, iedereen ja, maar... heeft het wel namelijk over de functie van de BBC World Service. Dan denkt hij, oh ja, dat ja, ja, is heel belangrijk. En dan denk ik ook, van, Ja, God zijn er nou niet plekken te vinden in dat enorme bestel? Eh, goed, laten we niet altijd dezelfde flauwe dingen voorbeelden aanhalen... maar. Ik dan toch wat net over de Tour. Dat enorme circus aan journalisten daar zitten. En denk, nou ja goed, kan dat nou niet een klein beetje minder nou ja, dan... heb is... je zo de wereldomroep teruggefinancierd, lijkt mij. Ja. Maar goed, dus ik heb de neiging om te zeggen... joh, die, die moet je die kleintjes weer hebben? En wat ook een beetje speelt in Engeland... is natuurlijk vooral dat die journalisten zo kwaad zijn... dat met name het management ongeschonden blijft. zeker ja. Ja, nog, er mensen managers aangenomen... En, en journalisten moeten sneuvelen. Nou, dat je daarvoor uh, in het geweer komt als collega... Ja. dat lijkt me een hele goede zaak. En ik om... weet niet hoe het hier zit, maar het zou me niet ja, zo bazen... Het, uh... het is ook een cultureel probleem. Het heet allemaal wel BBC, maar het is niet allemaal BBC. Dan denken we allemaal, het is één omroep en die doet alles. Die regionale omroepen, daar heet ook BBC. Maar het zijn echt totaal andere organisaties. BBC World Service is ook een hele andere organisatie. Maar je merkt daar wel een soort saamhorigheidsgevoel voor het bestel. Dus een, een, ge, een gemeenschappelijk een verantwoordelijkheidsgevoel van. Blijf met je vingers van hun af, want het zijn mijn collega's. vooral ik dat ding wat ik noem... Is dat spel dat hier nou ook? Dat weet ik nu niet zo goed. Dat het zoveel de makers, de programmamakers, de journalisten zijn... die eruit vliegen terwijl het vol vette management op de plaats blijft. Is dat zo? Dat is nog helemaal afwachten hoe die bezuinigingen... hier ook bij de landelijke omroepen worden ingevuld. Maar als je het over zo'n bezuiniging hebt... je hebt het echt over een kwart van de begroting... Ja, dan gaat het gewoon ten koste van programma's. Ook al ga je wel forsnijden uh, in management. Uh, maar dat gaat gewoon... nee ja, natuurlijk. Dat maar goed, laten we, we dan maar even aannemen. Dat het is logisch. Kijk, ik bedoel, het, nogmaals, vanuit de commerciële hoek. Wij weten niet anders dan... du moment dat iets geen geld oplevert, zul je iets moeten doen. En dat gaat natuurlijk ten koste ja. van het product. Ja, ja, ja. weet je, daar, daar spelen wij al 15 jaar mee met die... Uh, met die het, het, dus, het, probleem ja. die, het probleem van die wereldomroep is natuurlijk ook... Dat, dat er intussen allerlei nieuwe technieken zijn. Dus internet en alles. Uh, denk jij inderdaad ook... Uh, wordt dat overschat misschien ook wel een beetje... Nou ja, wat ik zeg, is een stukje folklore, maar goed, kijk, de hele, de hele publieke omroep heeft natuurlijk een zeker element van, van iets in, in leven houden wat anders in commerciële context niet had kunnen bestaan. Dus dan denk ik dat zo'n wereldomroep daar een heel mooi voorbeeld van is. Ja. Want daar dingen... willen ze zich ook blijven richten in de toekomst Bijvoorbeeld ja, het free, speech free speech is dan speech. een van die dingen in, in landen Inderdaad waar, de, waar, waar de media niet goed ontwikkeld zijn. Zou dan die wereldomroep overeind blijven om ja. daar... Daar ja, zou je, je sympathie voor kunnen hebben. En, en, en wat, maar goed dat je ook kijkt, bijvoorbeeld nu de, de KRO met zijn actie... Hè, met, met de, dan krijgen we de, de, de presentatoren, ja. en de, de, die de boerzoekt mensen... ja, dan kunnen we boerzoekt vrouw niet meer maken. Nou, iedereen stapt natuurlijk wel tot waanzin is dat de boerzoekt morgen door willekeurig welke commerciële omroep zou kunnen worden overgenomen... En een, en een prachtige melkkoe zou kunnen zijn. Dus dat is baarlijke onzin. Dus ik denk dan goed, kijk dan richting wat is de culturele toegevoegde waarde van, van het publieke omroep... en ga daar eens beginnen met ja. denken, in plaats van die... die, die, die, die, die het nee, het, circus het, het in, idee is natuurlijk, bij de, de, de meeste Nederlanders kennen natuurlijk... de wereldomroep als campingzender uh, in Zuid-Frankrijk of in Italië... maar die hele belangrijke functie die ze juist hebben, persvrijheid... Hè, wat BBC World Service en Deutsche Welle natuurlijk ook heeft... juist in landen waar geen persvrijheid is, uh, het wel brengen... Ja, jongens, dan komen we er niet met een wifi-zender. Want uh, in, in, in Noord-Korea, sorry, maar daar hebben ze echt niet overal uh, wifi. Maar je kunt met zo'n... Uh, een zender kun je daar wel. Uh, ja, leggen. maar goed, dat is, dus een is toch heel duidelijk taak dat van... dat een goede taak is. Dan. En, de, en dat is ook een, uh, iets waar we als, als klein land trots op mogen zijn. Dat we daar een rol in meespelen. Ja, dat nee, dat, dat kun je ook ter discussie stellen. Moeten wij dat dan ah ja, of moeten dat, doen? Dat is natuurlijk wat het kabinet nu doet. Maar niet alleen met de Wereld maar in, in het hele buitenland beleid. Ja. Uh, ja, maar je, maar je maakt dus de... een afweging en je vraagt je af op basis waarvan. Als we dit nou een hele belangrijke functie vinden, dan is het relatief eenvoudig om ergens anders een andere keuze te maken. En misschien zit daar dan toch het probleem. Ja, maar dit is fout gegaan in het regeren. Akkoord, omdat uh, uh, daar uh, even uh, tussen neus en lippen door uh, de wereldomroep uit de mediabegroting is gegaan en bij buitenlandse zaken is neergezet. Ja. En ze zijn gewoon gemangeld door twee ministeries. OCMW was uh, er vanaf en die kon uh, een kwart van de bezuiniging uh, al uh, inboeken. En uh, vervolgens uh, uh, zei buitenlandse zaken, juist ja, leuk dat we een wereldomroep krijgen, maar waar gaan we dat van betalen? Ja. moeten we dan ja. ambassade sluiten. Misschien was hier eens een klein marsje voor organiseren nog. Dat ja, ja. zou we eigenlijk wel moeten misschien. Ik, uh... Uh, goed, we gaan naar het onderwerp. Voor... Snel naar het volgende onderwerp. We zitten zelf ook met al die bezuinigingen. Jan, gaan ik ze nog niet op een idee. Nee, maar oh, het totaal van het bestel, Jurgen. Ja. Dus kom nee, met z'n allen. Bedoel, iedereen moet... Nou, uh, het, ik... het totaal van het bestel staat echt op ja. onder druk. Ik zal je zeggen, ik, ik sprak en van de week... Wees niet te veel gefocust ook op... op want dat is, merk ik wel. Iedereen is heel erg hier in Hilversum gefocust op zijn eigen omroep. En hoe gaat dat er in de toekomst uitzien. En ook wat betekent dat voor mijn programma. Ja. Maar het hele bestel nou, staat op de tocht. Je, je hebt helemaal gelijk. Ik kwam van de week een. een, een, een ik zal zijn naam verder niet noemen. Maar een, een grote naam in de radio tegen op een van de gangen. En die zei ook van: We zijn ook te nederig met z'n allen. Ik bedoel, we snappen heus wel dat we geen houverhaal moeten doen. Maar het is ook niet zo dat die publieke omroep helemaal geen zak voorstelt. En dat we hier maar wat uh, zitten te doen met z'n allen. Nee. dat die kracht moet je eigenlijk misschien ook. Uh, nou ja, misschien wat fermer naar buiten brengen. En Wat je helemaal weggegooid hebt, bouw je nooit meer op. Naar Engeland even. Daarover gesproken. Rebecca Brooks is haar naam. Uh, opvallende ja. verschijning. Uh, mooie rode krullen heeft ze. Uh, is opgestapt bij. News International, dat is de organisatie van Rupert Murdoch. Uh, Jan Heemskerk, is, is dat terecht? Ja, nou ja, ik vind het altijd moeilijk. Aan de ene kant, uh, uh, zo'n organisatie staat toe, moet je in grote lijnen denken. Ik zeg dat zijn merknemers dit soort dingen doen, daar zal die mevrouw Broek daar natuurlijk niks van hebben geweten. Maar als je het in het wezen van de organisatie verankert, dat je hier van dit soort technieken bediend om aan informatie te komen. Het afluisteren dan weet van je ook, Dan zo. weet je ook, dat is natuurlijk nooit officieel gesanctioneerd geweest... vanuit het management, maar je weet wel dat er ook niet echt is gezegd... van jongens, je mag zeker niet afluisteren. Dus in die zin, de eindverantwoordelijke en dat is dan natuurlijk misschien wel niet deze mevrouw Brooks... maar de, de, de Murdochjes zelf, maar goed, de Murdochjes zelf... zijn de basis, die gaan niet. En dan is de eerst naar volgende... Die ligt het hoofd op het ja. hakblok en neemt dapper afscheid. Ja. Ja, opvallend, het. opvallend is toch dat de oude Murdoch het heel lang voor haar heeft opgenomen. En ook, ook van de week nog heeft gezegd: van nou eigenlijk hebben we het helemaal goed gedaan, die, uh, die hele zaak. Ja, maar die jonge uh, Murdoch die begint nu een, hmm. een draai te maken. Die, die stelt zich wat nederiger op. Aan ja, de andere kant denk ik ook: van Murdoch zou hier een fantastisch uh, format van kunnen maken. Want... Ja. Het is natuurlijk een soap waar, uh, waar ze mee bezig zijn, daar in Engeland. Ja. heeft natuurlijk gewoon bedacht... van luister eens, ik kijk het aan. De waait het over, dan waait het over. Nou, het waait dus niet over. Maar nou ja, goed, dan hakken we het ministerhoofd terug. Dus een beetje, ja, zo ja. werkt het dan toch. En als het nog niet genoeg is, dan gaat zo'n liefde er ook nog uit. Ja, ja want ik geloof ja. dat, dat, dat, dat, dat hij nu de volgende is in de, in de rij... als verantwoordelijke. Hij wil wel nog een campagne doen, dat in de, in de bladen ook, dat excuses... En, nou ja, in ieder geval... ja, maar wat gisteren natuurlijk ook zich afspeelde... van we komen wel of we komen niet. We komen, nou, toch maar weer. Wel. En, ja, ze, ze zijn de, dat vind ik altijd wel de kracht van Murdoch geweest. Hij is altijd super zelfverzekerd, ook al heeft hij het volste ongelijk. Hij is altijd ontzettend zelfverzekerd. En weet het altijd te presenteren alsof hij wel het volste gelijk heeft. En de laatste dagen zie je wel... Dat werkt niet meer. Ja. Dat, dat, ze zijn echt inderdaad hele uh, rare verraties. In, in de uiteraard. Volksland staat een stukje van New York Times columnist uh, Roger Cohen. Uh, die neemt het op voor Murdoch. Hè? Ja. Hij zegt van, uh, ja, die heeft de kranten toch ook weer vitaal gemaakt. Uh, en hij zegt eigenlijk is, is door de Britse pers staat bekend... om zijn ja, doortastendheid, door zijn, zijn vasthoudendheid... en dat is mede door aan Murdoch te danken. Hoe zie jij dat, Jan? Nou ja, dat zal, dat zal ongetwijfeld. De man heeft natuurlijk in, die, in zijn tijd best die hele industrie gerevolutionaliseerd... Maar ja, dat, dat, loopt, dat gaat dan weer te ver. En dat heeft hij ook expres gedaan. Ik bedoel, dat, dat zie je ook. Het was ook een kwestie van tijd voordat dat een keertje, het schip een keertje tegen de wal zou varen. Nou goed, en wat kost het ze behalve? Nou ja, het is je die krant eruit moet trekken. Maar die zal zien dat dat, dat, dat concert dat redt zich wel. Dat, dat krabbelt wat terug tot iedereen er weer vrede mee heeft. Ja. En de belangrijke vuurtjes zijn gedoofd. Nou, dan gaan ze weer voor van. Er ik geen enkele illusie <tost Constitie> over als ze wat geleerd hebben. Maar Mark, dit inhoudelijke argument van deze New York times columnist, die zegt eigenlijk uh, is, de, uh, is het goed voor een open samenleving... dat je een, een, een goede, bijtende, vasthoudende pers hebt. En hij, hij Zeker. geeft Murdoch daar de credits van. in de Ja, moment. maar goed, Murdoch heeft, moet hem nou niet echt op een, een schild gaan hijzen dat hij dat nou echt uit maatschappelijke overwegingen allemaal heeft gedaan. Het was gewoon handel voor hem. Als je naar zijn portfolio kijkt, dan zijn het ook onverenigbare titels te noemen. Hij heeft kwaliteitskant aan de ene kant en echt pulp aan de andere kant. Daar gaat het dus ook niet om. Het is een ontzettend slimme zakenman. En hij weet heel goed wat het volk wil. En kan daar heel goed ook in differentiëren en weet daar handel uit te halen. Want hij laat dus zo'n News of the World ook na 163, wat was het? Ja, heel jaar, veel ook gewoon trekt hij de, de, de, de stekker eruit. Ja, uh, ja, dus is een ding gedaan, het te ermee. Ja, zelfs ja. ja. wel. Nog even, naar, want we hadden hier in Nederland ook een soort afluisterschandaal natuurlijk. Eén vandaag. Uh, minister Donner heeft onderzoek gedaan naar het afluisteren van bewindslieden. Dat had te maken met die uh, pincodes. Hè, die, ze, die voicemails kon je op die manier afluisteren. Dat heeft één vandaag ont ontdekt. Uh, omdat ze dus die standaard pincode nooit hadden veranderd. En uh, minister Donner was daar niet zo blij mee met die actie. Onbehoorlijk. Onbehoorlijk. Maar wij moeten toch nee. af en toe nee. kijken of uw veiligheid goed is. Uh, pardon, dit heeft niets te maken. Dat is uw taak niet. Ik vind dit soort praktijken vind ik gewoon onbehoorlijk. Jan, was dit uh, onbehoorlijk of was het gewoon een journalistieke taak? Ja, ja, natuurlijk was het onbehoorlijk. Maar dat wil niet zeggen dat het niet heel goed was. Dat vind ik ook zijn typische donnerreactie. Ja, natuurlijk is het onbehoorlijk. Maar ja, er zijn allemaal mensen die doen onbehoorlijke dingen. En zo lekker dingen. En zo raken staatsgeheimen kwijt. En weet je wel. Dus de, de, we wonen in een redelijk onbehoorlijke wereld, meneer Donner, zou ik zeggen. Dus misschien is het verstandig als je daar een heel klein beetje rekening mee houdt. Ja. En dus de voicemail van die mensen even wat versleutelen. Want ja, ze willen een krijgen. En als hij dan nog. Oké. Okay. Goed, dan kan je nog uit de bocht vliegen. Maar dan kan hij het nog goed maken. door de, de serieus op te lossen. te zeggen: jongens, nou, dat had nooit mogen gebeuren. Het is heel vervelend ja. dat het zo is gegaan. Uh, maar we hebben het nu beveiligd. Dus ja. de regels. Ja, nou, ja. Het is geregeld. Ja, dat bleek dus nog niet zo te zijn. Begrijp nee. ik nu uit die reportage van gisteren. Maar nog iets anders daarin. Uh, Donder had een onderzoek aangekondigd. Uh, overigens is, is de hele tijd gezegd over een vandaag. ook van nou eigenlijk wel heel braaf. als je het vergelijkt met Engeland. Ja. Ze hebben helemaal geen Keuren. inhoudelijke dingen laten horen. Uh, gisteren hebben ze wat meer laten horen. want ze zijn ontevreden bij een vandaag. over wat Donder er nou mee heeft gedaan. Wat, ja. vind, wat vind je daarvan? Nou ja, het, het, het ja, de, de twee, even onderscheid maken tussen twee dingen. Enerzijds denk ik van, nou ja, goed, uh, als Donner een uh, diepgravend onderzoek uh, aankondigt... dan moet hij dat dus ook doen. En wat dus naar voren kwam, hij heeft onvolledig en uh, niet geheel volgens de waarheid... heeft hij dus de, de Kamer geïnformeerd. Nou ja, dat, dat schijnt politiek een doodzonde te zijn, dus dat, dat mag niet. Uh, maar ik vind, een vandaag heeft in die zin wel wat boter op, op het hoofd... door te zeggen van, uh, ze zijn niet bij ons geweest... Ik weet namelijk ook wel wat een vandaag had geroepen... als Justitie op de stoep had gestaan en had gezegd van... jongens, doe ons even die voicemails niet, en geef even, Ja, dan krijg je dat niet. Dus dan, dan was dat ook een item geweest. Nou oh ja, de andere kant. Ik bedoel, het is natuurlijk... één vandaag lacht lag natuurlijk helemaal te barsten... want die hebben er nog een mooi item aan. Ja. De, de, als die stomme dommer nou gewoon... dat onderzoekje heeft wat gedaan en die voicemail zegt... het volk, we zijn weer veilig... want de voicemail van meneer Rutte is weer, is weer van een pincode voorzien. Dan had een vandaag ook niet deze tweede kaktuitzending nee. ja. kunnen maken. Volgens mij zei je bijvoorbeeld stomme dommer. Donner donner, ja, nee, donner, donner, donner, sorry. Dat nou, een fraudejaars. Ja, ik kom, dat heb ik wel vaker de laatste tijd. Het is de oude Don. Alitereert ook zo mooi, oude Don. Uh, Oké, okay, mooi dat jullie er waren. Uh, Jan Heemskerk en Mark Vis voor uh, jullie bijdrage aan dit mediaforum. Lunch met Jurgen van der Berg. Snel door naar de andere kant van de tafel, want daar zit hij al te in. Uh, Oscar van den Nol, 40 jaar uit Arnhem. Uh, Oscar, jij gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. 78 punten, dat is de te kloppen score. Okay. Dus daar moet je overheen. Die staat al vanaf begin van de week. Er is dus niemand gelukt om er overheen te komen. Uh, aan jou de taak om dat wel uh, te doen. Uh, wat doe jij voor de kost? Niks op het ogenblik. Ik uh, ben vooral druk bezig met het zoeken naar een baan. Wat, wat zou je graag willen doen? Ja, heel breed. Maar ik ben vooral gespecialiseerd in internationale verkoop. Internationale sales. Oké, oké. daar valt nog wel wat te doen, denk ik, toch? Nederland is een, een, een verkoopland, dus... Uh, als mensen uh, wat voor hem hebben, mogen ze uh, mel zich melden hier... en dan sturen we dat uh, netjes door. Uh, je zou misschien de blits kunnen maken door uh, de quiz gewoon te winnen. Dat, uh, dat is altijd goed voor op je cv natuurlijk. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Als het turns dat de andere kant won't budge on anything. Mr. President, the American people don't want that. Then uh, we're going to be here every day until we get this done. Mr. President, that will not work. Yes, we can. An unparalleled spending spree. Yes, we can. That has helped run this economy in the ditch. Yes, we can. Leaving millions of unemployed. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Mr. President, that will not work. Gisteren liet Standard Poor's weten dat het overweegt de kredietwaardigheid van Amerika te verlagen. SP volgt daarmee het voorbeeld van een andere kredietbeoordelaar. Die woensdag ook al aangaf dat de kredietwaardigheid mogelijk moet worden herzien. Hoe heet die andere kredietbeoordelaar? Moody's. Dat is goed. Standard and Poor's en Moody's zijn samen met Fitch de belangrijkste kredietbeoordelaars ter wereld. Uh, Amerika heeft nu nog de AAA-status en die zou dan. Uh, Verder naar beneden gaan. Um, vraag 2: President Obama is met de Republikeinen in onderhandeling om het schuldenplafond te verhogen, zodat het land zijn rekeningen kan blijven betalen. Als er niks gebeurt, kan Amerika vanaf welke datum niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen? 2 augustus. Dat nou, is goed. De overeenkomst tussen de Republikeinen en president Obama lijkt ver weg en daarom liggen de onderhandelingen momenteel stil. Beide partijen willen bezuinigen. Obama wil dat doen door de belasting te verhogen. De Republikeinen willen dat per se niet. Vraag 3. De Verenigde Staten hangen dus een faillissement boven het hoofd. Een van die staten is de laatste jaren regelmatig in het nieuws geweest... omdat die staat failliet dreigde te gaan. Welke is dat? Argentinië? In de Verenigde Staten. Vraag... Oh, welke staat? Oh, sorry, Minnesota. Minnesota. Nou, dat had gekund, maar dat is niet goed. Het is Californië. Eh, tussen 2008 en 2010 is daar een paar keer zo goed eh, als eh, bijna de stekker eruit gegaan. Eh, de Schwarzenegger zat daar toen, hè, de Terminator. Eh, Californië betaalde geen subsidies meer, geen loon van ambtenaren. Eh, en een deel van hen moest zelfs met onbetaald verlof. Uiteindelijk kwamen ze er met federale hulp toch weer bovenop. Vraag 4 dan, een vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We zagen wel een, een verbeterde Robert, een verbeterde stemming. Maar uh, we hadden nog geen bergen gehad. En dat lijf was niet goed vijf dagen geleden. En toen er echt doorgetrokken werd, was het, was het over. Dat is Erik Breukink. Technisch directeur bij de Rabobank ploeg En het ging natuurlijk over kopman Robert Geesink. Die uh, gisteren geschrapt kon worden van het rijtje met tourfavorieten Althans voor de eindoverwinning. Uh, vraag 5: Door de slechte dag van Geesink... zakte hij naar de 39ste plaats in het algemeen klassement. En hij verloor ook nog zijn leidende positie in welk klassement? De witte trui, jongerenklassement. Dat is goed. Als leider van het jongerenklassement... droeg Geising dus een paar dagen die witte trui... maar die is hij nu kwijt aan een Fransman. Laatste vraag. Maximaal vier punten. We zoeken aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie is dit? Als je het antwoord weet, wil ik stoproepen. Um, hier komen de aanwijzingen. Vier. Een deel van mijn voornaam is anders. 3. In mijn land hebben zowel mijn voorganger als mijn opvolger... dezelfde achternaam als ik. Nee. ik nam het stokje over van Jaap de Hoop-Scheffer bij de S NAVO. Stop. Uh, Rasmussen van de NAVO. Dat is goed. Anders Fok Rasmussen, secretaris-generaal bij de NAVO. Uh, uh, ja, die, die eerste was eigenlijk heel, heel makkelijk als je me achteraf hoort dan. Ja. Een deel van mijn voornaam is Anders, Nou, dat weten we nu. Uh, Rasmussen was van 2001 tot 2009 premier van Denemarken. Paul Nierup Rasmussen was zijn voorganger. En Lars Lukker Rasmussen zijn opvolger. Dat is de huidige premier. Uh, nou, het is inderdaad uh, Anders Fok Rasmussen... die gisteren op de lunch was bij Mark Rutte. Komen we op zes. Uh, dat betekent dat er dertien vragen goed uh, moeten zijn zometeen. Dan hebben we een gelijke stand.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 Uh, de stelling luidt, oh, al ik hier op dit briefje staan... Nederland verkwanselt de Europese droom. Nederlanders zijn de afgelopen jaren steeds negatiever gaan denken over Europa. De EU kost geld, werkt regelzucht in de hand en is ondemocratisch. Waarom kijken we nooit meer naar de voordelen? De EU levert ons geld op, zorgt voor vrede en samenwerking. Verkwanselen we Nederland niet een beetje...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 Goed zo, we gaan deel 2 van de quiz spelen. Het wordt heel spannend, want we kunnen een gelijke stand krijgen... en dan zou er een beslissingsronde nodig zijn. Want Factor 6 scoorde die net, Oscar van den Nol uit Arnhem. Uh, bij 13 vragen goed, of meer. Dat is goed, maar 13 is het gelijke stand... en dan moeten we dus die beslissingsronde spelen. Laten we het snel doen, want dan hebben we daar ook de tijd voor... als dat nodig is. Uh, 90 seconden de tijd, veel vragen, snel antwoorden... en dan uh, kijken we hoe ver we komen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welke wierlander woont gisteren de eerste bergrit van de Tour? Sanchez. Dat is goed. Japan is weggelopen uit een bespreking over de jacht op welk dier? Wolf is. Dat is goed. Het gerucht gaat dat welke Nederlandse vrouw een kandidaat is voor de rol van Bondgirl? Uland de van Casper. Dat is goed. Wat kwam er gisteravond uit een toilet in een woning in Leiden gekropen? Een slang. Dat is goed. Welke instantie onderzoekt mogelijke afluisterpraktijken van Rupert Murdoch in de Verenigde Staten? FBI. Is goed. Vanaf volgende week zaterdag mag je in België wat niet meer op straat dragen? Een uh, hoofd, een burka. Dat is goed. Welke SBS-presentator heeft zijn hoofd wederom kaal geschoren? Uh, Joling Geer. Is goed. Hoe heet de Oud International, die interim bondscoach van Indonesië wordt? Wim Rijsberger. Dat is goed. Wat zou, uh, wat zou Gaddafi volgens een Russische gezant willen verwoesten als hij wordt verdreven? Uh, Tripoli. Dat is goed. Bij welke Vlaamse politieke partij vertrekken steeds meer politici? Geen idee, pas. Vlaamse Belang. Hoe heet het zangduur dat op treinstations verrassingsconcerten geeft? Nick en Simon. Is goed. In welke plaats geldt sinds gisteren een bloo-verbod? Heerlen. Is goed. Welk land heeft weer een priester gewijd tegen het advies van de in? België. Nee, China. In welke plaats is een auto een huis ingereden? Pas. Het was in Haren. Hoe heet de Japanse premier die af wil van kernenergie? Geen idee. Pas. Kan. Welke legereenheid wil Nederland vaker internationaal inzetten? De luchtmacht. Zijn de special forces? Staatssecretaris Bleken vindt het zorgelijk... dat de inenting van Geiten tegen welke ziekte achterloopt. kort. Is goed. Wie is er tijdens de opname van de film Doodslag gewond geraakt? Geen idee, pas. Theo Mazen. Over welke trein heeft het NS-personeel flink geklaagd bij de vakbond? De sprinter. Dat is goed. Die tellen we er nog even bij, want... Um... 13... Ik krijg van de jury door dat het de 13 zijn, dus we krijgen de beslissingsronde. Dat is lang geleden dat we dat uh, hebben gehad. Je komt dus ook op 78, Oscar. Uh, nou ja, uh, nu wordt het helemaal spannend. Eens even kijken, hebben we de kandidaat? Nee, die is er niet. Dat is jammer. Uh, even kijken. Ik krijg nu via een scherm hierdoor. We doen het zo. Winnaar van maandag krijgen we niet aan de lijn. Maandag doen we de shootout. Dat is wel zo eerlijk. Kan je daarmee leven ook? Ja hoor. Dat is, geen nou, dat, dat is heel netjes. Uh, want het is eigenlijk wel tegen de spelregels. Hij had er gewoon moeten zijn, die Marco Dijk. Maar ja, misschien, uh, misschien had hij het druk met iets anders. Uh, 19 jaar het Rossum, dat wordt dan je tegenstander. Dus dan gaan we maandag die beslissingsronde spelen. En dan gaan we kijken wie dus de week weer nou wordt. Dat uh, wordt een weekendje spannend. Zeker. Uh, dat kan gewoon via de telefoon trouwens, hoor. Okay. Goed. Uh, voor nu in ieder geval mee. De prijzen die we normaal uh, weggeven, die krijg je natuurlijk ook gewoon mee. Uh, twee kaarten voor beeld en geluid. Het fijne mooie gebouw hier aan het begin van het mediapark. Uh, we doen de lunchradio erbij. En ook nog eens een keer een mok van dit programma. En het blijft dus spannend wie er met de 300 euro van doorgaat. Ik hoop dat ik kan slapen. <laughs> ja. Goede reis terug naar uh, Arnhem in ieder geval. Um, ik uh, zeg dat wij ons straks om kwart over één weer melden. Dan gaat het, over, uh, gaat het ook eigenlijk over de euro. Daar is natuurlijk een hele hoop over te doen. Uh, Misschien moeten we daar op termijn wel helemaal van af van die euro. En zou dat uh, plaats moeten maken voor de bitcoin? Wat dat dan weer is en of dat ook een beetje kans maakt in de toekomst... dat horen we straks van een futuroloog. Kwart over één, die vraag en het antwoord. Nu het huisorkest en dan het NOS Journaal.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 hoofdinfectieziekte bij het RIVM. Ook wij zien nu verspreiding in eigen land optreden. Ja, en dat betekent dat het van mens op mens overgedragen wordt. Roel Coutinho over de angst voor levensbedreigende epidemieën... en zijn BNN-schap tegen wil en dank. Met recht van spreken in twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.